18 plus speelboeken. Dus. Ja? Serieus? 7, 7, oh. 7, 7, oh. oh, wat een geld. duizend. wat verdikken we? Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Hallo, Odido Business hier. Ook voor ondernemers hebben we haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Ga snel naar odido.nl/slash business. Oh, no.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 Goedemorgen, het is rustig op de weg. Op veel plekken gaat het vandaag weer een stuk soepeler dan eerder deze week. De ochtendspits verloopt rustig, al waarschuwt staat nog wel voor gladheid door bevroren sneeuwresten. Ook op Schiphol, goed nieuws, voor het eerst in dagen verwachten ze daar geen vluchten te hoeven schrappen. Het is boven nul, het sneeuwt momenteel niet, de hele dag ziet er goed uit. Dat betekent dat er op volledige capaciteit kan gedraaid worden. Als te horen bij de NOS. Ook in het openbaar vervoer gaat het beter. Treinen rijden volgens de winterdienstregeling... en bussen rijden weer, behalve in Utrecht. Ja, en daar in Utrecht is het dak van een sporthal deels ingestort. Waarschijnlijk door het gewicht van de sneeuw. Zo'n twintig mensen konden gisteravond op tijd wegkomen. Acteur Barry Atsma, die de hal runt met Marco van Basten en Frank Rijkaard... is opgelucht dat er geen gewonden zijn, maar baalt wel. We zijn met heel veel passie begonnen. Hè. Nu stort deze droom even in, dus dat is wel, dat is wel een pittig jaar. Het was door bij Hart van Nederland. Het pand was, was pas twee jaar open. Op meer plekken is sneeuw op het dak een probleem. In Saltbommel is een deel van het bedrijfsdak ingestort. En de IKEA's in Utrecht en Groningen blijven dicht... vanwege de hoeveelheid sneeuw op het dak. Amerika trekt zich terug uit tientallen internationale organisaties. President Trump vindt dat het Amerika alleen maar geld kost en te weinig oplevert. Het gaat onder andere om ruim 30 VN-organisaties en 35 andere internationale clubs. Volgens het Witte Huis dienen die organisaties de Amerikaanse belangen te weinig of gaan ze er tegen in. Het geld dat vrijkomt wil Trump liever in eigen land besteden. En de populairste babynamen van 2025 zijn bekend... Bij de meisjes is er dit jaar een nieuwe nummer 1. De naam Noor is het meest gegeven. 705 baby's kregen die naam. Bij de jongens is de naam Noah opnieuw het populairst. En dat is al voor het zevende jaar op rij. Robin is de naam die het meest voorkomt... die voor meiden en jongens kan. En dan het weer van Weerplaza. Kunnen vandaag nog enkele buien voorkomen. Vooral binnenwegen kan het nog steeds glad zijn door sneeuwresten. Zon komt af en toe vandaag tevoorschijn. Later vandaag neemt de bewolking wel weer toe. Het wordt zo'n 1 tot 4 graden. Ja, dan de verkeersinformatie. Normaal gesproken op donderdag een hele drukke ochtendspits. Vandaag is het heel anders, geworden al in het nieuws het is rustig op de weg. Veel mensen kiezen er toch voor om nog thuis te werken waarschijnlijk. Er zijn maar tien vertragingen namelijk. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Daar is het iets drukker tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid. 25 minuten. En ook drukte, drukte op de A50 Os richting Apeldoorn tussen Grijzoord en Hoenenloop. Daar 50 minuten extra reistijd. Maar voor de rest is het allemaal goed te doen. Dit is Joe met de Koen en Sander Show. Ja, Sander, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, Kai van de middagshow heeft Kais tweede kansweken met goede prijzen. ja. Maar dan is het leuke voor ons: er zijn gisteren twee prijzen vrijgekomen. Die mogen wij gaan weggeven. Een jaarabonnement voor een streamingsdienst naar keuze en een dagje wellness voor twee personen bij Termen 2000. Hoe je die prijs kunt winnen, hoor je over vier minuten. Highlight Zone in de ochtendshow. Goedemorgen, donderdagochtend, 8 januari. Het is toch een beetje de dag waarop Koning Winter even de winter tijdelijk op pauze heeft gezet. Dus we kunnen even ademhalen. De Show. Ja, Ook wel eens lekker, hè? Ja, mijn oog valt om een appje wat net binnenkomt van Nathalie. Zegt een goedemorgen Koenens van. Ik wilde jullie even complimenteren met uh, dat, dat ze het heel knap vindt dat jullie door dit weer gewoon je werk kunnen doen. Echt respect. Nou ja, dat was, vandaag was dat niet nou, zo moeilijk. Hè? Nathalie, zit er gewoon binnen hè. Ja. <laughs> zo moeilijk is dat niet. <laughs> nee, vandaag is eigenlijk een, een, een prima dag. Je moet er vooral rondom huis, binnen de bouw. De komt nog een beetje rekening houden met gladheid, zo hier en daar. Op de grote wegen is het allemaal goed te doen. Ja, het is, vandaag is het echt wel te doen. Is het, uh, is het, alleen, het is glad omdat het blubber is, maar niet omdat het nee. echt verse sneeuw is of bevroren. Nee. nee. Hey, we, we hebben iets uh, ontzettend leuks voor je. Of eigenlijk uh, hebben wij niet iets leuks voor je... maar Kai heeft iets voor je geregeld. Kai's Tweede Kansweken. Ja, wat heb je nou niks gewonnen in december met een van de vele loterijen? Dan maak je bij uh, Kai natuurlijk uh, kans om alsnog in de prijzen te vallen. Die heeft de Tweede Kansweken. In de middagshow hier bij Joe... claim je gratis lot in de app van Joe... En wat nou het aardige is, er zijn echt wel hele leuke prijzen. Gisteren in de middagshow zijn er twee prijzen overgebleven. Ja, niet één, maar twee. Twee. Oh. Wow. En die worden dan naar ons doorgeschoven. Die mogen wij dan gaan weggeven ja. aan onze luisteraar. Dus dan is het niet Keijs Tweede Kansweken, maar Koene Sanders Laatste Kansweken. Ja. En uh, lieve Sander. Ja. Uh, mijn vraag aan jou is het, welke prijzen zijn er dan nog? Ja, ja. Mensen Heerlijk onderuit op het bankje met een Siamese kat op schoot. zakje wokkels in de hand en de Spaanse slofjes aan. Kijken of luisteren naar je favoriete serie. Dat kan nu een jaar lang onbeperkt en ongestraft. Je maakt namelijk kans op een jaarabonnement voor een streamingdienst. Naar keuze. Dus heerlijk genieten van Peaky Blinders op Netflix. Frozen op Disney+. Plus Of 177 Shades of Grey op Storytel. En dat een jaar lang. App dan, laatste kans, streaming. Naar de app van Joe. Mom! heb je nu meer behoefte aan even wat rust in het koppie, even de sneur en stress van alle dag uitsweten, even bijkomen en uitrusten in, uh, met in lavendel gehulde hitte in de sauna, de zorg en beslommering wegtranspireerden in de nevel van een stoombad. en dan ook lekker in je blote anus een glaasje wijn genieten, onder het genot van een Oosters-Frans georiënteerde kaasprank. terwijl je de borsten van je buurvrouw bekijkt. Het kan allemaal met een dagje wellness voor twee personen bij Terramé 2000. App Laatste Kans Wellness naar de van Joe. Je hebt nog uh, 20 seconden over. Maar, lieve mensen, heb jij misschien meer zin in een meet and greet met de man die dit programma draagt, de man wiens stem, voorkomen en geweten, de kurk is waarop Joe drijft, dan kan je mij altijd een appje sturen. Nog <lacht> twee seconden om af te sluiten. Dit was het. Ik ben beschikbaar voor handtekeningen en foto's. Nou, dit gaat jou hartstikke goed af. Nou, laatste, laatste, twee linia niet. <laughs> dit gaat jou hartstikke goed ben af. Ik kapot, zeg. <laughs> Wat was dit goud, hè? Rat van Fortuyn. Niet normaal. Dat was toch geweldig? En dat zo... was dan niet Caston, maar Pierre was dat toch altijd, die die stem deed? Pierre? Wie deed de stem van... Uh, oh, dat weet ik niet. Pierre van, ons, Pierre van Oostade was dat niet. Van Prijzenslag? Oh god, ik heb nee, geen Nee, Rat van Fortuyn. Ja, oh, ja dat, ik weet het al. Ja, volgens mij was dat Pierre... Oh, we gaan het even opzoeken. Ik vond jou in ieder geval een hele goede Pierre in huis hebben. Dankjewel. Uh, ik hoop dat de boodschap is overgekomen. We ja. hebben dus een jaarabonnement voor een streamingsdienst naar keuze. Ja, dan en... moet je even, even laatste kans streaming appen. En een uh, dagje wellness voor twee personen bij Termen 2000. Ja, en dan is het gewoon laatste kans wellness. Nou, kind kan de was doen. En dan zo meteen gaan we iemand te blij maken die dat heeft gehad. Waar zou jij voor kiezen, Merel? Ik denk dat ik het wel weet. Ik zou kiezen voor het jaarabonnement. Oh. Oh. oh, ik voor de meet and greet. <laughs> Kom maar door in de app van Joe. En eh, misschien kan je dan eh, nog even enthousiast dit nummer aankondigen, Sander. Ik ben kantoor. Doe je ook eens een keer maar. <laughs> I wish it would rain down. Nou, vandaag gaat het zeker ook een beetje Oh, zeker Hier is veel Callers bij Joe. Jaren 70, 80 en 90. Donner Summer was dit. Could it be magic? Guys, tweede kansweken... Tien voor half negen, ja. Onze vriend Kai, die de middagshow hier uh, doet. Vanmiddag is hij er weer om uh, vier uur. Die heeft de tweede kansweek. Vind ik overigens zeer sympathiek van hem. Absoluut. Dan heb je vlak voor het einde van het oude jaar niks gewonnen, dan maak je kans in het nieuwe jaar op een tweede kans. En dan maak je kans op prijzen. Ja, zeker. Dus als je niet in die, in die grote prijzen bent gevallen door even de loterij te winnen. Nou, dan kan je alsnog in de prijzen vallen deze week in uh, de middagshow. De aardige is wel dat als de prijzen niet worden opgehaald bij Kai, dan schuiven ze het door naar de volgende ochtend. Mogen wij ze weg? Ja, dan is het uh, niet een tweede kans, maar een laatste kans. De laatste kant, ja. ja. En wil je nog een keer op zijn uh, rafval voor thuis de prijzen doen... of zeg je als je... Nee, liefde. dat duurt veel te lang. <laughs> en het is gewoon duidelijk. Je kan, maakt kans op een wellness voor twee bij Termen 2000... of uh, een streamingdienst naar keuze voor een jaar lang. Ik wilde het muziekje nog een keer laten horen. Dat Wat mag was... altijd aan. Het was wel degelijk Gaston Starreveld. Gaston wel, hè? Ja. Dat was het. En Pierre was in de jaren tachtig. Die ja. deed al die dingen bij Willem Ruys en zo. Daar hadden wij nog even een gesprek over. Wie was nou de stem van het Rad van Vertuin? Ja, dat was Gaston. Ja, ja. Gaston, ja. ja. Gaston. Gaston. Gaston. En we gaan van Gaston naar Hugo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hugo uit de Assen. Dat klopt helemaal. Uh, Hugo, hoe is het deze ochtend? Last van de sneeuw of valt het allemaal ook daar in de noorden mee? Nou, het, uh, het is, uh, als je voorzichtig rijdt is het goed te doen. Ja, nou ja, goed. Uh, Hugo, waar heb jij voor geappt? Uh, ik heb ge voor de streamingdienst. De streamingdienst naar keuze. Nou, bij deze ja? gefeliciteerd. Jij uh, hebt een abonnement op de streamingdienst naar keuze. Dat is het natuurlijk wel de Dank vraag, wel. welke streamingdienst wordt het? Ja, uh, ik denk dat het Netflix wordt. Maar uh, ik moet even met mijn thuisfront uh, overleggen. Ja, Kijken uh, waar de beetje ja. stemmen naartoe gaan. Maar ben je dan de enige Nederlander ter wereld die nee. nog geen Netflix heeft, of gebruik je die van de buren? Nee, nee, nee, nee. ik moet het eerlijk toegeven. Ik heb het net opgezegd. Ah! <laughs> maar en, dan gaat het weer aan. En is dat vanuit de kostenbesparing, Hugo? Ja, nou ja, een beetje dan, inderdaad. Ja. Ja, want het, de prijzen rijzen de pan uit. Het he? is niet normaal. Want het, ja, het is, nee, dat, het, vroeger was het, kost het bijna niks, weet je nog. Nee, nee, nee, nee, klopt. Nee, beledig, het is gewoon... Ja, goed, ik was niet bledig. Maar eigenlijk hoe dealers dat doen, hè? Ja. Die brengen ja, nieuwe ja. druk op de markt. En dan is het even gratis een zakje... Moet je er 1 euro voor betalen? Tot je verslaafd bent, dan is je een tientje per geld. Ja, uh, uh, jij zegt het. <laughs> jij ja, weet het. Ik weet het. Hugo, lekker televisie kijken en hey, euh, dank je wel. Fijne Fijne dag. Hè. Hoi, hoi, hoi, hoi. Fijne dag hoi, hoi. hoi We gaan van Assen gaan we naar Amersfoort Zoden, want daar woont Karin. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij werkt in het onderwijs, Karin. Ja, dat klopt. Heb je nog last gehad? Heb je nog online les moeten geven? Ja, ja ik, heb nu, uh, ik ga nu de derde dag in uh, dat ze online uh, oh, proberen oh. onze studenten nog wat bij te brengen. Ja, en dan ben je nu ook nog je eigen kinderen naar school aan het brengen? Ja, want die gaan dan nu weer wel naar school. Dus uh, goed. ja, goed. Ja, <laughs> het kortom, is echt, uh, een soort corona of zo, weet je? Ja, ja, ja dat ja, uh, ja, ja. ja. ja. Maar in ieder geval druk, druk, druk. Dus jij kan wel een dagje ontspanning gebruiken. Nou, dat kan ik zeker, ja. Jij ja, krijgt een dagje wellness voor twee personen bij Termen 2000, Kari. Gefeliciteerd! Ja, dankjewel. Daar ben ik echt super blij mee. Ah, je moet eigenlijk Kai bedanken. Ja, want die regelt dit natuurlijk allemaal. En die ja. heeft vanmiddag overigens ook weer een nieuwe prijzen die je kan winnen in de middagshow: een romantisch diner voor twee personen. Oh, ja. Een dag racen op het circuit van Zandvoort. En een vijfdelige pannenset ja. met snijplanken. Oh. Moet ik nog wel één ding zeggen, het spijt me Karin. Uh, het is een dagje wel eens voor twee, maar het is dan ook met Kai, hè? Nee. Ah, <laughs> nou, ik, ik, ik wilde net zeggen, kunnen we dat romantische diner er niet meteen bij doen? Oh. Maar, oh. <laughs> oh. Nou, je kan een pannenstert krijgen. <laughs> ja, ja dat kan ik op zelf maken. <laughs> Dankjewel. Goedemorgen, dag, het is jou voor donderdag 8 januari. Fijn dat je luistert naar Joe. Miro Besterik heeft straks het belangrijkste nieuws voor je om half negen. Maar eerst even luisteren naar DC Uit de jaren negentig vond ik dit geweldig. TLC! Hier is Waterfalls. NLC Waterfalls bij Joe. Straks het nieuws van half negen. Ja, toch weer problemen voor luchthaven Schiphol. Uh, het leek allemaal goed te gaan, maar ze hebben nu te maken met een stroomstoring. Oh, dit is toch echt? Ja. ja. Het is echt ongelofelijk, hè? Ja, dat heb ik niet voor elkaar. Op een dag dat ineens alles goed leek te gaan, is er weer een stroomstoring. Update hoor je over een paar minuten.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 Dat is altijd voor de leerling. Er kunnen vandaag nog enkele buien voorkomen. Vooral op de binnenwegen kan het nog steeds wat glad zijn door sneeuwresten. Maar voor de rest valt het mee vandaag. Zon komt af en toe tevoorschijn. dachten zo'n 1 tot 4 graden. Op de weg is het echt rustig. Zeker op de grote wegen is het prima te doen deze ochtend. Maar veel mensen kiezen er toch voor om thuis te blijven. Er zijn maar 6 vertragingen. Het zijn eigenlijk allemaal korte. Behalve op de A1 aan mijn soort Apeldoorn voor Apeldoorn-Zuid. 30 minuten, Het komt door een ongeval. Er is ook ongeluk geweest op de a 50 in richting Apeldoorn. Bij Schaarsbergen, 50 minuten. Dit is Goedemorgen, de Koele en Sander Show en het nieuws van half negen alweer. Merel Westrik. Goedemorgen. Toch weer problemen op luchthaven Schiphol. De luchthaven heeft op dit moment te maken met een stroomstoring. Schiphol onderzoekt nu wat de impact is op het vliegverkeer. Veel is op dit moment nog onduidelijk. De dag begon juist goed, want voor het eerst deze week... hoefde er geen vluchten geschrapt te worden vanwege het winterse weer. Of dat zo blijft, is nu even de vraag. Op de weg is het vandaag een stuk rustiger dan de afgelopen dagen. Er geldt nog steeds een code geel. Rijkswaterstaat waarschuwt ook dat het plaatselijk zeer glad kan zijn. Op de A1 is vanmorgen nog een dodelijk ongeluk gebeurd. Het slachtoffer botste op een andere auto die op dat moment werd geborgen. En wordt onderzocht of dat door de gladheid kwam. Steeds meer burgemeesters en wethouders laten hun huis- en werkplek checken op veiligheid. De afgelopen twee jaar gebeurde dat al 440 keer, blijkt uit cijfers die onderzoeksplatform Pointer heeft opgevraagd. Dat is een verdubbeling in vergelijking met de laatste jaren. Ongeveer de helft van lokale politici zou te maken krijgen met agressie of intimidatie. Het gaat uh, vaak om online haat, maar ook om echt serieuze doodsbedreigingen. En dan nog iets heel anders. Een vrouw van 83 uit Amstelveen... Hij heeft haar eigen zoon voor de rechter gesleept. Omdat hij al jaren rondrijdt in haar auto... en omdat hij nog steeds op haar naam staat... krijgt zij de ene na de andere boete op de mat... Och. In totaal zou ze nu al meer dan 50.000 euro hebben betaald aan de boetes. Ze zegt ook dat ze haar zoon meerdere keren heeft gevraagd om de auto over te schrijven. En dat is nooit gebeurd. Daarom wil ze nu via de rechter afdwingen dat het kenteken op zijn naam komt te staan. Zelf heeft ze ook nooit in de auto gereden. Maar ze draait dus wel op voor de kosten. De rechter doet over twee weken uitspraak. Wat verschrikkelijk. Ja. Ja, en dan denk je dat er zo'n jong jochie van 18, weet je wel... die een beetje laconiek is. Maar als zij 83 is, denk ik toch ook dat deze man wel in de 50. Ja, ja minstens, ja. ja. Wat ben je dan... Sorry dat ik het zeg, maar... Wat ben je dan een lul? Dan ben je een boerenlul, ja. Als je toch je eigen moeder op die manier zo kost. 50.000 euro heeft zo. Ja, betalen. maar je moet wel weten, hij woont ook nog thuis, hè? <laughs> Een grote dag, want morgen dan begint weer de serie van de Vrienden van Amstel Live in Rotterdam Ahoy. Natuurlijk. Uh, ieder jaar, ieder begin van het jaar, vindt het daar weer plaats. Maar deze keer was de aanloop natuurlijk best wel een beetje lastig met al die sneeuw en zo. Hebben de artiesten wel goed kunnen repeteren? Het antwoord daarop is nee. Uh, het was best een beetje, uh, nou ja, een beetje rommelen. Uh, hoe het allemaal precies zit, we gaan straks even bellen met Thomas Agda over zes minuten. Elke ochtend sta je op. Met zin je smeert je boterham en schenkt je koffie in. Koen en Sander lachen met elkander, zetten plaatjes op en middel leest het nieuwsje. Sander Show. Drop it. Over half negen is het in de ochtendshow de grootste kroeg van Nederland opent een morgenavondse deur in de Rotterdam Ahoy. Daar heb ik het natuurlijk over de vrienden van Amsterdam Live. Ja, en natuurlijk weer 71 shows achter elkaar zonder pauze. <lacht> 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, tot en met 41 januari staan ze ja. in Rotterdam. Ja, het is, nou, het wel. is, het is wel altijd wel indrukwekkend hoeveel shows ze doen. Het ja. zijn er 14, maar liefst ook weer dit jaar. Het is tof sport hoor. Is, nou dat, dat, dat is het zeker en niet alleen voor het publiek. Nee, zeker, zeker ook voor de artiesten. We hebben een van de artiesten aan de lijn, Thomas Akta, goedemorgen. Goedemorgen, heren, goedemorgen. Thomas, wat is er waar van het verhaal dat we ja, wakker hebben gebeld? Oh, wat de, de, de jonge heer van de redactie vertelt. Uh, dat is volledig waar. Ja? Nou, wakker. Wakker, ik lag, uh, je ligt te denken, hè, je ligt de hele show voor te bereiden oh, ja. en zo. Ja, ja. Dus het is half slaap, half... Uh, ja. Ik was vergeten, dat jullie zouden bellen inderdaad, mijn oprechte excuses. Maar, ja, maar ben, je, ben je dan nog, is, is het zo, hè, zeg maar, 36 uur voor, voordat het begint? Heb je dan al een beetje spanning, of heb je dat echt met je 58 achter je gelaten? Nee, nog niet. Je zit gewoon een beetje te denken, weet ik, dat weet ik, dat akkoord, dan moet ik daar. En dan eigenlijk... Het is een soort puzzelstuk, hè? dus ik weet niet eens precies wat anderen gaan doen. Dat valt vanmiddag, vanavond allemaal in elkaar. Maar nou. nou, ik ben gewoon, de, hoe kom ik naar dat podium? Waar heb ik ja. dan? Die kom ik daar tegen? Kan ik dat? Krijg ik mijn gitaar Dat is ja. eventjes... Uh... Wiskunde en daarna wordt het routine gewoon. Ja, want ja. Hey, dat vroeg ik me af. Uh, jij zegt vanmiddag, vanavond valt alles in elkaar. Dan zijn de laatste repetities. Maar hoe is het de afgelopen dagen gegaan? Want ook jullie zullen last moeten hebben gehad van die sneeuwval. Ja, maar er waren gelukkig een hoop mensen die wel op tijd... Uh, uh, hoe zeg je dat, voorbereidingen hadden getroffen. Dus die waren alles op de damp gaan zitten de dag van tevoren... Ja. Maar soms hadden mensen het idee ja, dat je, als je in Thailand zit... dat je denkt, nou, dan kan het toch niet door sneeuwpret... Uh, <lacht> dat je niet meer kan vliegen. Ja. Maar toch, kennelijk, uh, mocht je dan niet landen op uh, Spippel... dus dan, die waren ook inderdaad... Uh, maar ook dat is gelukt volgens mij. Maar heeft het de vol komt de show er daardoor anders uit te zien... door het gebrek aan voorbereiding? Nee, zeker niet. Want ja, je kan in principe... Denk alle. Uh, ik weet toevallig dat veel gitaristen hebben gewoon... die doen dat in hun hoofd en gewoon met een stukje hout kun je het doen. Of met je iPhone. Ja, alleen jullie doen <laughs> Dat je je handen neerzet. Maar jij ja, doet natuurlijk allemaal met elkaar mee, hè? Jij, moet, jij gaat op de rug van Kraantje Papi samen met Emma Heesters. Weet je, dat is gewoon... Je, je moet, dat moet je Tuurlijk, doen. Tuurlijk, maar over. dat is de wiskunde die je doet. Als, je, als ja. je voorbereid bent, valt het in elkaar... op het moment dat je op het podium komt. Dat is... Uh... Hey, nog, nog eventjes... Ja. Uh, ik kan het niet spannender maken... Dan nee, hoeft dat het niet. Iets, zeg maar. nee, nee. Even voor het publiek, want ook de komende dagen is nog een beetje onzeker... komt er nog stil aan of niet... maar uh, ik geloof dat de deuren blijven iets langer open hè, van de vrienden van Amstel. Weet je daar iets van? Nou, ik denk, ik denk dat de deuren ook iets eerder open gaan misschien... in verband met het feit dat mensen ja. Ja. zich kunnen voorbereiden... en alvast een trein eerder nemen. Ja, precies. En inderdaad zal het... Uh, ja, we proberen altijd wel zo elf uur klaar te zijn... zodat iedereen zijn eigen trein kan halen, ja. zeg maar. Ja. Ja. Of tien over elf, er is wel een soort uh, wetmatigheid Eindelijk, aan. Ja. Ja. En, en wat voor vrienden van Amstel artiest ben jij? Ben je degene die dan zeg maar kwart over elf ook zegt... nou jongens, ik ga ze even lekker op huis aan? Of sta je tot half vijf uh, nog lekker uh, een pilsje te genieten? Nee, ik ben niet meer... Uh, ik sta niet meer in de bar. Nee, dat was de eerste, de eerste paar jaar heb ik inderdaad wel... Uh, Menig artiestenbaar gesloten. Maar ja. Uh, ja. ja. <laughs> nee, tegenwoordig is dat, is, uh, dat is niet meer te doen. Dat haalt je stem gewoon niet meer. Nee. En weet. het ligt er ook wel aan. Soms moet je zoveel doen. Dat je maar weet dat gewoon uh, rechtstandig. Of hoe je dat, ...horizontaal heen en weer kunt gaan... Ja. ...dat je echt goed uitgerust bent. Ja, je moet maar het toch... deze show valt voor mij wel mee. Dus het kan zijn dat ik de artiestenbar ga halen. Oh. Eén van de 41 shows. Okay. Ja. Ja. Ja. We wensen je in ieder geval weer een hele mooie editie... Voor, uh, ...van de vrienden van Amsterdam Live, uh, Thomas. En natuurlijk niet alleen voor jou, maar voor uh, al jouw mede ook. En natuurlijk iedereen die gaat. Heel veel plezier. Ja. Ja, dankjewel. Joh. Ik zit inderdaad... nu zit ik nog wel steeds te kijken... van allemaal mensen die over de brug heen glijden. Dus het, uh, wees op tijd. Als ja, morgen wees komt. op tijd. Ja, en dan nog heel kort. Dan is het daarna, denk ik... ga jij uh, na de Vrienden van Amstel, dus na die 41 januari... dan ga jij beginnen met filmen voor, voor het baantje, denk ik, hè? Nee, dat begint in mei pas. Oh, nee. jeetje. Dus, je dus hebt we een... hebben 41 shows van Vrienden van Amsterdam. Dan <laughs> hebben we 38 keer dat we de Golden Earring gaan eren. <laughs> ja. En dan, dan moet ik een film draaien. En dat is uh, denk ik 49 weken ergens in Afrika, moet ik dan zijn. En dan ga ik Baantje draaien. Oh, jeetje. Ja. En dan kan je met pensioen nemen. In, in drie dagen gaan ja. we de hele serie opnemen. Thomas, leuk je gesproken te hebben. Even lekker wakker worden en geniet van de vrienden van Amstel weer. Dankjewel, jongens. Yo. Fijne dag. Hoi, later. Thomas Agda, natuurlijk, van het legendarische duel Akda en de Munnik. Die hoor je nu met het regen en zonnestralen. En straks jouw kans op het groene en showpakket. In de drie noten bij Joe. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon. Zit een man die het tot gisteren nooit won. Maar zijn auto...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 is het halve werk. De Koen en Sander Show, bij Joe. Straks het nieuws, Middenwesten. Ja, toch weer een tegenslag voor reizigers die op dit moment op Schiphol zijn. Alle vertrek- en aankomstborden staan op zwart. Dat oh. is een stroomstoring. Oh, er blijft ja. ook niks bespaard, hè? Nee, zo. Laatst. Wij hebben een Schiphol-Ellende-bingo. Nou, dat zeker, ja. We hebben al die ijzing is op: stroomstoring, we hebben de gladheid, we hebben vertraging, koffers. Ja. Alles is voor mij gekomen. De drie noten: de drie noten. Wij hebben hier klaar liggen het Koen en Sander Show pakket. Dat is echt een leuk pakket, zit van alles in. Kun je gaan winnen als je met ons meespeelt... met het muzikale spelletje, de drie noten. Eigenlijk heel simpel, we hebben drie noten van een grote hit. En hier in de studio, de jury bestaande uit Sander en op bepalen of we voor één, twee of drie noten gaan. Ja. En Als je het antwoord weet, mag je gaan appen voor dat Koen en Sander Show pakket. Zijn we er klaar voor? Ja. Yes. Luister goed, hier is de opgave één noot van een grote hit. Wij vragen ons af, weet jij welke hit dit is? Nee, nee. Maar het is wel een mooi begin. Zal ik hem nog een keer laten horen? Ja, komt-ie. Ja. Ja. ja. Ik heb wel een vermoeden. Nee, nu al? Maar dat komt omdat ik denk dat het een band is waar ik ooit fan ben van geweest. Oh. Maar dat ja. weet ik niet zeker. Het zou kunnen. Nee, ja, daar moeten we wel een nootje doen. Ja, toch? Oké, okay. twee noten, daar gaan we. Nee, het is hem niet. Ja. <laughs> ik weet het niet. Oh, nou, misschien wel. Het is geen band. We, la we laten het hierbij. Je laat het hierbij? Ja. Ik heb geen overleg tussen jullie gehoord. Oh, wat maar... denk jij meer om? Nee, Nee, maar dit waren er drie, toch? Nee, dit waren er twee. Nee, dit is... Nou, dan laten we hem hierbij. Nee, ik denk dat ik, denk dat ik fout zat en jij goed zit. Laat doen die twee nog. Ik snap nu helemaal niks meer wat je... Laten <laughs> we nog eens horen wat we nu hebben. Oké, okay, de opgave... We, zit, we staan op twee noten, jongens. Komt-ie. Ja, dit wel een echte ja Het is wel een band. Ja, toch? Wat? Het is wel een band. Nou, toen was het een band. Nu is het een trio, nu is het een duo. Oké, ik ben nu in de war. Wat dacht jij dan? Nee, nee, wacht even. Ik zet even de microfoon uit. Komt-ie. Ja, ja, dat mogen we niet zeggen. Ja, je zit goed Nee, je zit goed. Hij zit goed. Maar dat is toch, dat was dat. Ze nu nog maar met z'n tweeën. Ze waren toch altijd met z'n tweeën, dacht Nee, joh, nee. hele band in de tijd van. Uh, en. Uh, met <laughs> en. De een naar de ander ging eruit. Snap u het allemaal nog? Nou, dan komt hier nog één keer. Twee noten van. Nou, het schijnt dus een band te zijn. Simply. Oh nee. Nee, nee, nee. <laughs> oh. <is> <laughs> Voor het koer is dat een pakket. Mag je nu gaan hebben?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 Reizen live your dreams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 Want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar indeed.com tegoed en krijg 100 euro tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap, skap nou. <lacht> of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm?